Een eenzame gans daar in de verte. Ja, ik zie hem ook vliegen. We zullen hem, net als de andere dieren die we tegenkwamen, naar de oren vragen. Goed, we vliegen ze kant uit. En ik zal hem wel nou aanroepen. Gans, gans, gans, gans, gans, gans, gans, gans, gans oeh! Hij hey, kijkt deze kant uit. Hij heeft je gehoord? Hij zwijnt hierheen. Ja, gelukkig, daar komt hij. <tie> Wat zoeken <schrokken> jullie hier? <tie> We zoeken een vispaard dat Joris heet. Nou, we zijn hem al een poos kwijt en we willen hem zo graag terugvinden. Heb jij hem soms gezien? Ak, ak, ak, ak, een vispaard? Ak, ak, ak. Is dat een beest met zo'n staart ak, ak, en korte pootjes? Ja, dat heeft hij zo'n staart en korte pootjes. Ak, ak, ak, ak. En wat voor geluid maakt zo'n vispaard? Dat is gemakkelijk te herkennen. Hij roept altijd, elk elk, is het niet door hij roept inderdaad nog wel zo tamelijk <t imprisoned> hey, hey, hey, hey, hey. hey, hey, Heb ik hem gezien? Hey? Is het huis? Eindelijk! Het eerste spoor van Joris. Dus. Jij hebt hem dus gezien, gans. Hey, hey, hey, vast! Hij hey. mag hierheen. Hey, hey, <tenser> naar het noorden. Lieve help, nog meer naar het noorden. Hij kwam overvliegen.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 Nee, een al zeer blauwe kabouterneus. En ik heb last van tintelvoeten. En ik van een bibbersnavel. En dan te denken dat het nog wel kouder zal worden. Als we werkelijk helemaal tot de Noordpool moeten vliegen. Hela, <hij> ja, ik zie een ijsberg. Een ijsberg? Wow, wow, wow, wow, waar zie jij die ijsberg? Daar beneden, kijk maar. Daar drijft hij, in zee. Ja, maar Rimpels, daar heb je de eerste ijsberg al. Brrr, wat ziet hij er koud uit? Ja, maar ik zie nog wat.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 Nee, Meeuw, heb jij soms een vispaard zien overvliegen? Meeuw, meeuw, meeuw, een vispaard, meeuw, ja, een vispaard. Ah, alweer iemand die Joris gezien heeft. Welke komt je uit, Meeuw? Meeuw, meeuw, naar het oorde, meeuw, meeuw, naar het oorde. Altijd maar weer naar het oorde. We zijn er nog niet, vrienden. Meeuw, hij zal wel, meeuw, naar het oorde. Daar zijn we ook bang voor. Vooruit maar, vrienden. We gaan weer verder. Wel bedankt voor je inlichting meeuw. niks te danken. Helemaal niks te danken. Iing, iing. Iing. Verder gaat het weer, steeds verder. En kouder wordt het, al maar kouder. Salomo voelt zijn wintertenen steken. Paulus zit met allebei zijn handjes over zijn oren.